Kijk naar de NOS via de televisiezenders Nederland 1 en 2... ...en de radiozenders Hilversum 1, 2 en 3 en de Wereldomroep. Tot u spreekt, Hare Majesteit Koningin Juliana. Luisterende en kijkende Nederlanders. Vandaag is het de dag voor die van mijn applicatie. De laatste volledige dag waarop ik aan de top sta... Van dit koninkrijk. En vandaag wil ik dank zeggen aan allen die vanaf de dag waarop ik mijn voornemen tot aftreden meedeelde, mij hun hartverwarmende gevoelens lieten blijken. Bekenden en onbekenden, alles of niet, schriftelijk. Ik was erg onder de indruk van al die blijken en al die verschillende woorden van sympathie, waardering en begrip en de wensen voor de toekomst. Dit alles heeft me ongelooflijk weer goed gedaan. Ik weet niet hoe mijn dankgevoelens onder woorden te brengen. Maar het doet nu eenmaal goed simpelweg als mens dank en waardering te krijgen. Hoewel ik daarbij merkte dat velen mij hooggelijk overschatten in hun spontane reactie. Iedereen vult zijn taak in met zijn eigen persoon, met zijn eigen gaven en tekortkomingen. Ik heb op de dag van mijn inhuldiging in 1948 iets gezegd wat men vaak heeft willen herhalen. Ik zei, eer eergisteren ben ik geroepen tot een taak die zo zwaar is, dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht, haar zal begeren. Maar ook zo mooi, dat ik alleen maar zeggen kan, wie ben ik dat ik dit doen mag. Dit is mij gebleken waar te zijn. Het mooie van die taak is... Het algemeen welzijn te mogen dienen. Een rustpunt te zijn. De midden van de werveling van alle stromingen. Te mogen helpen streven naar die samenleving waarin men respect heeft voor wat een ander beweegt. Naar een goed samengaan in alle verscheidenheid. Verder te doen wat je kunt doen voor wie achter zijn gebleven. Voor hen die speciale aandacht en hulp nodig hebben. Ook voor het nog zo verre ideaal van vrede, harmonie en welzijn in de de wereld. Die ene wereld en zozeer verdeeld. Daarnaast is degene die het koningschap uitoefent zoals u weet het blijvende element in de regering. Terwijl de kabinetten wisselen. De manier waarop hij of zij die opdracht vervult, is onbekend, behalve aan de bewindslieden, evenals eigen ideeën en opvattingen. Dit noemt men tot nu toe het geheim van Soeswijk. Openlijk kan ik me alleen uitspreken voor vrijwel algemeen aanvaarde beginselen. Maar met deze beperking, van jongs af aangeleerd, leer je te leven... Wel kun je accenten leggen op wat goede nieuwe ontwikkelingen lijken. Zoals ik eigenlijk al zei. Zowel mijn moeder als ik als Beatrix hebben ook van jongs af geweten dat we onze voortdurende aandacht zouden moeten geven aan en een algemene kennis trachten te hebben van alles wat van belang is voor het koninkrijk en voor de wereld het nog kan worden wanneer belangrijke veranderingen en vernieuwingen zich aandienen. het betekent voortdurend alles willen beluisteren waarin de hartslag van het leven te horen is het willen weten waar moeilijkheden zijn of dreigen en zonder ergens speciaal deskundig in te zijn het kennen van de kernpunten van de problemen het waakzaam zijn voor de toekomst bovenal mijn man en ik hebben Beatrix wel aangemoedigd de voldoening te hebben van een afgeronde studie. Hiermee behaalde ze de graad van doctoranda in de rechten. Vrije studierichting. Wat een goede voorbereiding was voor later. Maar daarom boven heeft ze veel, heel veel gezien en geleerd. Dit alles zal er bijzonder goed te stade komen. Naast haar groot sociaal gevoel, haar sterk en haar uitnemend verstand. En ik ben dankbaar zoveel grote dingen van nabij meebeleefd te hebben, meegeconfronteerd te zijn geweest met zoveel uiterst belangrijke vraagstukken en gebeurtenissen. Dit bracht ook ongeteld veel ontmoetingen voor me mee, met de meest uiteenlopende mensen, waardoor ik evenzo talloos veel dingen mocht ervaren. Beatrix, zal dit alles evenzeer ondervinden. Ons werk is een wonderbaarlijke, prachtige levensvervulling. Ik heb in 1948 ook gesproken over een zware taak, die niemand zou begeren die zich deze had ingedacht. Wat was het al niet vreselijk moeilijk, een figuur als mijn moeder te moeten opvolgen. En door wat ik nu over mijn werk en belevenissen heb gezegd, is het begrijpelijk dat grote dingen ook zwaar wegen en dat die dus gepaard kunnen gaan met vele en grote zorgen. Bovendien steekt er veel waarheid in het spreekwoord hoge bomen vangen veel wind. Een wind die de takken van andere bomen nauwelijks doet bewegen, lijkt heviger bij wat boven het landschap uitsteekt. Die sterkere beweging trekt aandacht en wordt besproken alsof het bij de buurman gebeurde. Dit maakt dat wat er in of rondom onze familie voorvalt, dan ook vele malen vergroot in de samenleving overkomt. Dit feit beheerst dus even zoveel malen ons doen en laten. Het legt ons voortdurend zelfbeperking op en kan allerlei offers vergen. Daar tegenover staat dat de koningin en haar familie altijd advies kunnen vragen aan en overleggen met de ministers. Wat dan ook geregeld gebeurt. Deze kunnen raad geven en daar nodig ter verdediging op de bres gaan staan. Deze ruggensteun is nodig en bestaat dan ook voor het doen en laten van onze hele familie. Het heeft weliswaar de grootste consequenties voor het staatshoofd en zijn of haar echtgenoot, maar ook speciale consequenties voor hen die de troon kunnen beërven. Evenals dat geldt voor anderen op kwetsbare plaatsen, brengt dit ook voor hun levens allerlei beperkingen mee. In woord, in daad, en ze zullen zich daarvan niet kunnen ontdoen, daar in de Grondwet deze mogelijkheid van opvolging vast ligt. Zelfs als schijnt deze nog zo ver weg. Dit vergt ook van hen allen voortdurend kleine en grote offers in hun persoonlijk leven. Al is het dan ook zo dat men in onze generatie meer begrip op gaat brengen voor de persoonlijkheid, in het bijzonder voor die van jongere mensen. Niettemin, wij allen wonen, maar in het bijzonder degene die het koningschap uitoefent, als in een huis vol ramen. Die ramen zijn blijkbaar van verschillende kleuren glas. Althans van buitenaf gezien schijnt dat zo te lijken. Die kleuren en hun tinten kunnen flatteren, maar ze kunnen ook het tegendeel doen. Ook blijkt het glas van een fantasievolle kwaliteit te zijn. En de gordijnen vol grillige kieren, zodat men daardoorheen de figuren maar schimmig en grillig waarneemt. ...en nog aangevuld met verbeeldingskracht... ...lijken die dan mooier of lelijker dan ze werkelijk zijn. Om kort te gaan, de geïnteresseerde toeschouwers... ...blijken hoogst zelden het ware beeld te kunnen zien. Maar kijken doen ze wel. En dat is jammer voor liefhebbers van de nuchtere waarheid zoals wij. En we zouden zo graag goed gekend worden en begrepen in onze eigenlijke bedoelingen. En bovendien zouden we de intimiteit van ons familieleven als een goed en onaantastbaar recht gerespecteerd willen weten, net zoals ieder ander dat wenst. Mooi en zwaar. Hoewel ik nu met mijn werk ben vergroeid, komt er een moment wat beter is dat iemand uit een volgende generatie aan de beurt komt. Beatrix zal er ook in groeien. En zij is iemand in wie ik met het volste vertrouwen een goede opvolger zie. Dit verblijft mij te meer nu ondanks mijn uitstekende gezondheid de eerste tekenen van ouderdomsleitage gaan verschijnen Zoals moeheid vooral in dit steeds jachtiger wordende leven. Afscheid nemen is moeilijk. Beginnen nog moeilijker. Als Beatrix nu mijn taak gaat overnemen, zal zij die op haar eigen manier invullen. Mijn moeder leerde mij wijselijk, wees jezelf. Doe je voorganger niet na. Ik gaf deze wijsheid aan Beatrix. door. Zelf heb ik de wens... ...voortaan nog ergens zinvol mee bezig te kunnen zijn. Ergens te mogen helpen op gebieden... ...die me bijzonder interesseren. Ook al ben ik immers op geen enkel bepaald terrein... ...een deskundige. Verder ben ik vandaag... Vol dankbaarheid, en ik zal het altijd blijven, voor alle warmte die ik in de afgelopen jaren heb mogen ervaren. En die me veel moeilijkheden heeft helpen dragen. En aan allen die me geholpen en gesteund hebben. In de allereerste plaats aan mijn man, al was het maar voor zijn rake en geestige opmerkingen op het juiste moment. Mijn allergrootste wens is dat onze dochter Beatrix evenveel warmte en steun zal mogen ondervinden in haar regeringsperiode als ik in de mijne. Ik weet dat velen, bekenden en onbekenden, haar zullen helpen en steunen. Wat een groot goed is het dat ze gelukkig getrouwd is met een man die eigen belangrijk werk heeft, maar haar daarnaast zal bijstaan, zoveel hij maar kan verder dat ze de moeder is van drie pittige knapen met goede harten en goede hoofden die haar op hun manier zeker zullen helpen. Ook Margriet en haar man zullen effectief veel voor haar betekenen met hun jongens achter hen. De Andere zusters met hun gezinnen geven haar hun sympathie, zei het veelal vanuit de verte. Bij ons, haar ouders, kan ze natuurlijk altijd terecht. Al zullen we haar niet mogen beïnvloeden. Zij zal het zelf moeten maken. Toen ik door mijn grondwettelijke eet trouw zwoer aan het Nederlandse volk, zei ik te woorden, zo waarlijk helpte mij God almachtig. Ik heb gemerkt dat hij dat gedaan heeft. Maar hoe, dat blijft mijn geheim. Mijn heil- en zegenwensen gaan uit naar allen in dit koninkrijk. Naar alle Nederlanders, waar ook ter wereld. En heel in het bijzonder naar Beatrix. U sprak haar majesteit koningin Juliana in een NOS-uitzending via de televisiezenders Nederland 1 en 2 en de radiozenders Hilversum 1, 2 en 3 en de Wereldomroep.